Vijf uur op het Baltus met het NOS Journaal. Een akkoord over staatsburgerschap voor miljoenen illegalen in de Verenigde Staten is een stap dichterbij gekomen. De Amerikaanse senaatscommissie met democraten en republikeinen heeft met 13 tegen 5 ingestemd met een verregaande nieuwe immigratiewet. Het wetsvoorstel zou 11 miljoen illegalen de kans geven om Amerikaans burger te worden. Tegelijkertijd wordt de beveiliging van de grenzen strenger. Ook worden de toelatingseisen voor mensen met een hoge technische opleiding versoepeld. De legalisering van illegale is topprioriteit voor president Obama. In juni praat de Senaat over de plannen. Dwangvoeding aan honger- en dorststakers is onder bepaalde omstandigheden toegestaan. Dat staat in een niet-openbaar advies van de Raad van State dat Nieuwsuur in handen heeft.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 Het ministerie vraagt geld voor nieuwe gebouwen op de basis... in plaats van de tijdelijke brakken die er nu staan. Ook vraagt het Pentagon om 40 miljoen voor een glasvezelverbinding. De defensie lijkt er dus van uit te gaan... dat de gevangenis nog lang operationeel zal zijn. Pijnlijk voor president Obama, die onlangs nog opnieuw pleitte... voor sluiting van de gevangenis voor 166 terreurverdachten. Een meerderheid in het congres wil de terreurverdachten... niet op Amerikaanse bodem hebben.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 Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het de duint Verstegen en Ingeloo stol. Goedemorgen. Het is woensdag 22 mei 2013. De dag waarop de band Rudy Mental Nederland aandoet. Dit is ook de dag dat HAVO-scholieren het examen Frans maken. En wordt de verjaardag van Richard Wagner aan alle kanten gevierd. Wilt u nu reageren op onze uitzending? Bel dan naar ons gratis nummer 0800-1121 of Twitter met hashtag WNL. Nacht. Op dinsdag schreef Dagblad trouw dat volgend jaar... de grootste energiebesparingsoperatie ooit in gang gezet wordt. Milieubewegingen, overheid en energiesector... willen een nationaal draagvlak bereiken... voor de omschakeling naar duurzame energievoorziening. Dit blijkt uit een nog vertrouwelijk conceptrapport... wat onderdeel is van het Nationaal Energieakkoord. Overheid en maatschappelijke organisaties... werken er al maanden in beslotenheid aan. Een van de bedrijven uit die energiesector is Current. Bij ons in de studio dit uur zit Michel Muurmans, algemeen directeur directeur van dit energiebedrijf. Goedemorgen. Goedemorgen. We zullen dit uur met u praten over de campagne, uw bedrijven, de energiesector. Maar laten we eigenlijk maar gewoon beginnen bij het begin. De duurzaamheid, want waar komt die passie vandaan? Ja, nou, ik er was ooit wel eens iemand die zei van ik ben ook voor duurzaamheid. En dan, dat bij mij is dat altijd zoiets van ja, je bent, duurzaamheid is voor mij veel breder dan alleen iets van nu energie besparen of iets dergelijks. Maar meer van dat je een structurele kwaliteit van je leven wil werken. Dus ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je er niet uh, gepassioneerd over bent. Want waarom, waarom ben je zo gepassioneerd? Leg het eens uit. Uh, ik ben zelf uh, uh, met dit onderwerp met, name met energie betrokken geraakt. Met, uh, uh, tien jaar geleden alweer. Uh, eigenlijk met de gedachte van dat we uh, uh, op dit moment hebben we heel veel goedkope energie die we kunnen gebruiken. En, uh, haast om, uh, onbeperkt beschikbaar hebben, lijkt het haast. Uh, en dat uh, heeft voor een heel groot deel onze welvaart bepaald. En het feit dat, je, uh, dat daar uh, mogelijk uh, minder van uh, beschikbaar zou zijn, dat, zou, dat uh, raakte mij toen wel. En toen dacht ik, van, nou, dat is wel iets waar, waar ik bij uh, betrokken wil blijven. En hoe ga je daar in het dagelijks leven mee om? Nou ja, ik, ik rij een elektrische auto en ik heb ook zonnepanelen thuis. Um, uh, vanzelfsprekend zou ik haast willen zeggen. Maar dat is, uh... Nou, dat is voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend. Nee, maar voor mij dan wel, want ik bedoel, ik zit in deze sector. Je moet wel. Nou maar, ja, ook maar, misschien wel, maar. Een, een, een, een uh, elektrische auto en uh, zonnepanelen. Dat, vind ik, dat hebben volgens mij veel meer mensen die gewoon denken: nou, ik ben er een beetje mee bezig. Maar als je in die sector zit, zou ik zeggen. Je bent net wat vooruitstrevender misschien, of zou moeten zijn. Ja, nee, ik heb natuurlijk ook een q thuis van Current. Dat, uh, dat, uh, dat helpt natuurlijk ook wel om, uh, om energie te besparen. En uh, om inzicht te krijgen in wat je, uh, wat je aan energie verbruikt. Mm -hmm. uh, ik, uh, ik, ik, bespaar, ik probeer zoveel mogelijk energie te besparen. Ik stel mijn thermostaat in. Ik heb mijn huis geïsoleerd. Uh, uh. Kijk, het zijn op zich niet schokkende uh, zaken uh, stuk voor stuk. Uh, uh, maar ik denk dat het wel heel goed is als mensen dat uh, met z'n allen, uh, als iedereen dat voor zichzelf doet. Ja. Niet alleen omdat het geld bespaart, maar ook omdat uh, de, dat je daarmee uh, bijdraagt aan duurzaamheid. Nee. Wat er goed is aan die duurzaamheid, daar gaan we zo nog verder over praten. Maar even in het bedrijf Current. Hoe is dat ontstaan en hoe ben je daarbij terechtgekomen? Nou, het is al uh, ontstaan. Uh, al, uh, al uh, een tijdje geleden, uh, in, uh, in 2005, opgericht door Igor Kluin, die met het idee kwam van uh, als je energie gaat opwekken, uh, dan, uh, dan uh, hoeft dat niet alleen voor jezelf te zijn, maar kan het ook voor de buren zijn. Ja. Uh, maar dan heb je wel iets nodig om te registreren hoeveel jij opwekt en hoeveel de buren verbruiken en om dat uh, met elkaar te verrekenen. Uh, toen is dus hij op het idee gekomen van, uh, van de Q-box en die heeft hij ook ontwikkeld. En om een heel lang verhaal kort te maken. Uh, ik ben voor uh, In 2011 ben ik. Uh, bij Current. Uh, algemeen directeur geworden. Uh, en. Uh, heb het stokje van hem overgenomen. Uh, en. Uh, het bedrijf eigenlijk de volgende fase in geleid. Ja, nou, want even de Q-box. Voor de mensen die dat niet weten, wat houdt dat precies in? Nou, met de Q-box je, je, uh, krijg je eigenlijk inzicht in je energieverbruik. Dus uh, je hebt een energiemeter thuis. En uh, meestal is het zo dat, er dan, uh, dat je op het einde van het jaar je, je meterstand invult... en dan weet je hoeveel je in dat jaar verbruikt hebt. Ja. Maar het is ook best wel interessant om te weten... hoeveel je uh, op een dag verbruikt hebt of door de week. En ook in vergelijking met andere mensen. Op welke dagen je misschien ook meer verbruikt? Ja, en of je, hoeveel je je s'nachts verbruikt als je ligt te slapen... Uh, bijvoorbeeld. Uh, en ook, maar ook met name in vergelijking met andere mensen, omdat je dat inzicht geeft in uh, van waar je misschien sluitverbruik hebt, of waar je het verbruik niet nodig had. We gaan zo meteen uh, verder praten over uh, wat er allemaal gebeurt binnen de wereld van duurzaamheid. Uh, maar uh, tot zover danken, uh, Michel Muurman. Oké. Okay. Bij het woord belastingparadijs denk je toch al snel aan een tropisch eiland zonder goede regering. Toch is ook ons eigen kikkerlandje een goede plek voor bedrijven om onder hoge belastingen uit te komen. Aan die wil eh, praktijken wilde de Tweede Kamer, fractie van GroenLinks, nu een einde gaan maken. Daarom stelde het deze week een plan op met eh, daarin tien punten om belastingontduiking in Nederland te voorkomen. Jorst van Klever schrijver van het boek Nederland Belastingparadijs. Meneer van Kleef, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. Wat voor bedrijven vestigen, vestigen zich in ons land om die belasting te ontduiken? Nou, ja, ze vestigen zich vaak niet uh, in ons land, dat is één. Uh, en ten tweede gaat het om multinationals. Um, het gaat om buitenlandse bedrijven die via uh, Nederland de belasting of de fiscus ontwijken van hun thuisland. Kunt u eens kort beschrijven hoe zo'n weg er dan uitziet? Uh, nou, dat kan wel, maar dat kan op verschillende manieren. Um, je kunt de belasting ontwijken via uh, uh, Nederland, uh, omdat Nederland heel veel belastingverdragen heeft met, uh, met, met, ander, met andere landen. Dat, dat is één. Twee, hebben wij heel veel uh, uh, gaten in de belastingwetgeving die niet gedicht uh, worden, of in ieder geval niet gedicht zijn. Um, uh, uh, ja, dus dat... maar in principe moet je als bedrijf toch gewoon een bepaald bedrag belasting betalen. Ik kan me niet voorstellen dat je dan 1, 2, 3. Uh, de, de, daar onderuit kan. Ja hoor, dat kan via Nederland. Dat is, dat is geen enkel probleem. Maar Wat is dan zo gat in de wet waardoor je eronderuit onderuit kan? Hmm. Nou, bijvoorbeeld neem uh, copyright. Hè. De uh, uh, Afghanistan zit hier zo en YouTube zit hier zo. Uh, Nederland uh, heeft geen of nauwelijks belasting over buitenlandse royalties verhalen die uh, via Nederland lopen. Ja, en ik, ik ben toch wel heel erg benieuwd naar wat voor soort bedrijven hebben we dan? Kun je namen noemen? Uh, ja hoor, het zijn... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah, ja, weet je. Uh, van de twintig grootste multinational zitten er 18, uh, 18, in, uh, 18 in Nederland. Ja? Ja. En wie, wie hebben we het dan? Hebben we het dan over grote bedrijven als McDonald's of Starbucks? Wie, wie duiken die belasting? Uh, ja, uh, uh, Google, uh, ExxonMobil, Walmart, BP, uh, China National Petroleum, Chevron, uh, Toyota, Total, Volkswagen, Gazprom, Ion. Grote uh, bedrijven. Motors, ja, <laughs> <laughs> <Electronic> <laughs> nee, nee, goed dat je het even <laughs> <opnoemt>. <laughs> maar, maar waarom heeft de Nederlandse goed. staat hier nou nooit iets aan, iets aan gedaan? Nou ja, omdat we er geld aan verdienen. Uh, we verdienen er geld aan. aan. Ja, voor voeren in geld aan. ongeveer fiscaal per jaar eh, 4000 miljard door, eh, door Nederland. En om je een idee te geven, dat is ongeveer 8% van de omvang van de wereld. Dat is echt heel veel geld. En daar, daarvan eh, pakken wij ongeveer 500 miljoen euro per jaar. Ja. En dat is een belastingdruk van 0,0125%. Dus dat is heel erg weinig. Maar eh, we verliezen het wel nou aan. Nee. En het levert uh, een aantal banen op, ook niet heel erg veel, ongeveer 700. Ja. Uh, dus uh, waarschijnlijk daarom. Maar is, zitten er dan nu voordelen aan het plan uh, waar GroenLinks mee komt? Um, nou ja, als je er van af wil, dan is ik heb uh, de pannen van GroenLinks gekeken. Uh, en, en misschien is het aan uh, helemaal niet zo uh, niet, uh, niet, niet zo slecht. Maar dat is wel, Weet uh, heeft wel mee te vragen of je er van af wil de ja of de nee. Maar wat zijn dan de afwegingen om er vooral niet van af te willen? Uh, omdat je andere landen heel erg na wilt, uh, ontwikkelingslanden en bijvoorbeeld voor uh, Griekenland eh, staan we nu. Voor uh, extra 17,7 miljard zijn wij uh, garant als Nederland voor noodsteun. En mm. tegelijkertijd ontwijken uh, Gieten via Nederland uh, visjes. Onder um, andere um, de rijkste Grieke, spiro lapjes, 4,8 miljard dollar zegt Forbes, die Gijken hier in Nederland. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen of, of zaken. Uh, dat is natuurlijk allemaal niet heel erg zonder. Aan de ene kant laat je Griekenland uh, via uh, uh, Nederland. Uh, de Griekse uh, bedrijf via Nederland. Maar dit, de, de... is het, om, uh, is uh, het zinnig het zin is. om dit Europees te regelen dan? Uh, ja, hoor, dat is, dat is absoluut zinnig. Maar dan zou wel elk land in Europa uh, mee moeten doen. En een lijstje toch een die utopia? Die, die, die kans is voorlopig nog, nog niet zo groot. Dan. Dus we gaan kijken wat er in Nederland gaat gebeuren. Joost van Kleep, schrijver van het boek Nederland Belastingparadijs. Hartelijk bedankt. Dankjewel. Zometeen nemen we de kranten met u door. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek op deze vroege ochtend: The Rolling Stones. Anybody see my baby. More than beautiful Closer to ethereal With a kind of down-to-earth flavor Close my eyes De Rolling Stones. U luistert naar Nu al wakker op Radio 1. Het is 17 minuten over 5. Goedemorgen. Wij zijn wakker. U bent ook wakker als u aan het luisteren bent. De kranten zijn alweer op weg naar de kiosk en wij nemen ze met u door. Samen met Annette Schut. We beginnen met Trouw. U bent niet gek als u in ufo's gelooft, zo schrijft die krant. Dan zouden namelijk veel te veel mensen dat zijn. Alleen al een kwart van de PVV-stemmers gelooft in het bestaan van vliegende schotels. Daarnaast geeft bijna een kwart van de 50-plus aanhang aan in ufo's te geloven. En meer dan 15 procent van de GroenLinksers en een achtste van de PvdA en SP-stemmers geloven in de objecten. Allemaal geven ze aan het waarschijnlijk te achten dat overheden verzwijgen... dat er met enige regelmaat UFO's op aarde landen. Dat ontdekten twee onderzoekers van de Amsterdamse Vrije Universiteit. Het geloof in Nederland wordt samengezworen om de waarheid te verdoezelen... is veel groter dan gedacht, zo ontdekten André Krouwel en Jan-Willem van Prooijen. Vooral mensen die PVV of SP stemmen nemen stellingen... waarin bijvoorbeeld de CIA een politicus vermoord gemakkelijk voor waarheid aan. De onderzoekers vroegen een groep Nederlanders naar hun stemgedrag... en hun geloof in negen verschillende maar gangbare samenzweringstheorieën... variërend van de dood van Lady Di tot de landing van UFO's. Binnen het vernieuwde uiterlijk van de krant vandaag... ook een commentaar van het, over het nieuwe schaatsstadion uh, in Almere... Want alle schaatsers rijden graag in Tialf. Het is altijd feest. Maar aan dat feest komt een einde als het advies van schaatsbond KNSB... en sportkoepel NOC-NSS-NSF wordt gevolgd. Het nieuwe schaatsstadion komt wat hen betreft in Almere. Er zijn in Friesland de rapen gaar. Er komt een beweging op gang om duidelijk te maken dat Tialf het mekka is. Met het publiek en de sfeer zat het wel goed... maar de kwaliteit van ijs, lucht en licht liet de wensen over. In Friesland is jaren gepraat over het nieuwe stadion zonder resultaat. Almere heeft, naar het oordeel van de sportorganisaties... die puzzel beter opgelost dan Heerenveen. Als dat oordeel standhoudt, kan Heerenveen dat alleen zichzelf verwijten... en niemand anders. Volgens de Spits dreigt er een tekort aan mantelzorgers. De thuiswonende ouderen kan bijna niemand meer om hulp vragen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit. De kans bestaat daarom dat kwetsbare ouderen in de toekomst niet meer de zorg krijgen... die ze eigenlijk nodig hebben, ook door de bezuinigingen op de thuiszorg. Uit het onderzoek blijkt verder dat veel van de zorgbehoevende ouderen... over kleine sociale netwerken beschikken. Op dit moment zijn er naar schatting zo'n 3,6 miljoen mantelzorgers in Nederland. Omdat het huidige kabinet erop aanstuurt mensen langer thuis te laten wonen... en tegelijkertijd wil bezuinigen op de langdurige zorg... Zal de omgeving bij moeten springen. Naast partners en kinderen zal dus ook de inzet van anderen nodig zijn. Zoals familieleden, buurtgenoten en kennissen. Het dondert in de Kaukasus vanwege het Eurovisie Songfestival, schrijft de Volkskant. Azerbeidzjan gaf Rusland afgelopen zaterdag 0 punten. Terwijl Rusland hun liedje met 12 punten beloonde. En dat kan niet. De autoriteiten zweren nu bij hoog en bij laag dat het publiek en jury de Russische Dina fantastisch vonden. Maar een zondebok is nog niet gevonden. Het incident ontlokte gisteren in Moskou een vlammende uitspraak... van de minister van Buitenlandse Zaken. Deze zwaaide met lijsten van drie telefoonbedrijven in zijn land... waaruit zou blijken dat Rusland bij het publiek op een tweede plaats kwam. Ook de vakjury zou zeer gecharmeerd zijn geweest van Dina. Waar deze stemmen zijn gebleven is de vraag voor onze nationale televisie, zei hij. Dat en meer leest u zometeen in de ochtendbladen. Dankjewel. je Annette Schut. Zometeen ben je ook bij ons terug met het laatste nieuws... De gast in de studio is Michel Muurmans, algemeen directeur van het nieuwe energiebedrijf Current. Voor volgend jaar worden er al grote plannen gemaakt voor een duurzaamheidscampagne. Nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. De basis van die campagne ligt bij het Energieakkoord. Wat houdt dat precies in? Uh, de, in de ser wordt op dit moment gepraat door uh, uh, ja, het. Uh brede maatschappelijke middenveld van Nederland over een nieuw energieakkoord. Dus uh, om te kijken of we met, uh, met een uh, grote coalitie het eens kunnen worden... over uh, uh, wat we moeten doen op het gebied van energie. Want zou er moeten gebeuren? Volgens mij of volgens de SER? Volgens de SER. <coughs> nou ja, dat <laughs> weten we dus nog niet. Uh, de, er is uh, trouw melden uh, dat ze de hand hebben weten te leggen op een uh, uh, uitgelegd rapport... Mm -hmm. Uh, wij volgen, uh, of ik volg het, uh, uh, de, de onderhandelingen en de voortgang wel... maar de, het is nog niet duidelijk wat, wat het uitoordeel zal zijn van de CERP. Maar waar het over gaat is dat er dat, dat, dat moet worden bekeken... hoe gaan we om met uh, fossiele brandstoffen, conventionele brandstoffen... hoe gaan we om met uh, duurzame opwek, uh, bijvoorbeeld met zonnecellen of met, uh, met windenergie. En uh, kunnen we ook energie besparen? Kunnen we dat? Nou, ik denk dat, uh, dat we dat uh, zeker kunnen. We kunnen heel erg veel energie besparen, denk ik zelfs. Als je, uh, heel veel mensen hebben geen idee hoeveel energie ze verbruiken. Ze uh, hebben geen, energie, geen idee over hoeveel energieapparaten uh, verbruiken die ze, die ze hebben. Of hun woning verbruikt, of hun auto verbruikt. En staan er ook verder niet bij stil. Uh, of maken ook geen afweging op het moment dat ze een aanschaf doen. Uh, van een apparaat of een woning, hoeveel energie die, uh, die woning uh, verbruikt. Ja, daar gaan we nu campagne voor voeren. En was u daar al uh, van op de hoogte dat het eruit zat te komen? Ja, we wisten natuurlijk wel. dat er, uh, We we volgen dat, maar de, de, wat het, hoe, hoe het precies in elkaar zit, dat, uh, dat weten we nog niet. Maar dat het eraan zit te komen, dat, uh, ja, ja, dat is duidelijk. Wat hoopt u dat er, uh, dat er in de pijpleiding zit? Nou, ik hoop sowieso dat er, uh, dat er nou eens een keer sprake zal zijn van een consistent beleid van de overheid op het gebied van energie. En niet elke uh, twee jaar een ander beleid. Uh, dat is het grootste probleem, denk ik, voor, uh, voor veel ondernemers in deze sector. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, zonnecellen in Nederland... is dat de afgelopen twintig jaar uh, weer wel, weer niet, weer wel, weer niet uh, gesubsidieerd. En daarmee maak je zo'n sector gewoon helemaal kapot. Ja. Dus consistentie is denk ik het aller, allerbelangrijkste. En uh, duidelijk... Uh, zitten, zitten we met het beleid van nu dan op een goede lijn waarmee we dat door moeten zetten? Kijk, als je kijkt naar, naar de verdeling van de politieke partijen... zitten we nu een beetje in het midden. Ja. ja. Moeten we dit dan doorzetten zo? Um, ja, dat zou, dat zou kunnen. Ik denk wel dat het, dat het, dat het belangrijk is... Dat er, dat er veel aandacht is voor, uh, voor nieuwe ontwikkelingen. Met name op het gebied van... Uh, dat mensen zelf zaken willen gaan organiseren. Dat mensen zelf energie willen opwekken, bijvoorbeeld met windmolens of zonne-energie. Ja. En dat daar veel ruimte voor komt. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik citeer even een klein dingetje uit, uit die grote plannen die komen. In 2020 moeten van minstens een miljoen huishoudens en bedrijven... ruim de helft van het energie, uh, elektriciteitsverbruik uit duurzame energiebronnen komen. Een miljoen huishoudens. Gaat dat lukken? Ik denk dat het wel mogelijk is, ja. ja als je kijkt uh, dat er. Uh, volgens mij zijn er op dit moment. iets van 80.000 woningen in Nederland. Uh, met zonne-energie. Uh, die zonne-energie opwekken. Mm. Uh, en, en dat groeit behoorlijk hard. Uh, ik denk dat als je daar de juiste maatregelen neemt. dat er, dat er, dat er nog veel meer, mogelijk, uh, veel meer groei mogelijk is. Maar is dat niet optimistisch in zeven jaar? Nou, ik weet het niet. Kijk, als je, uh, ik denk dat het, dat het zonder dat het geld. mensen geld hoeft te kosten. dat mensen ongeveer de helft van hun. Energieverbruik, wat ze nu. Uh, van, het, van de energie die ze nu verbruiken. Uh, kunnen opwekken zelf, bijvoorbeeld met zonnecellen. of kunnen, kunnen besparen. En dat betekent dus dat ze bijvoorbeeld hun huis moeten isoleren. En dat kost je dus nu wel geld. Maar daardoor heb je de komende jaren. heb je minder. Uh, maar u zegt het goed gestaag of het goed. Hoe, hoeveel is dat? Als we nu op 80.000 zitten, dan hebben we nog een behoorlijke weg te gaan. Ja, als je ervan uitgaat dat. als er 7 miljoen huishoudens zijn in Nederland. en je zit nu op 80.000, is dat 1 procent. Dus dat is, dat is nog niet zoveel. Nee. Nee. In, in Duitsland is het bijvoorbeeld zo dat er, dat er uh, al meer dan uh, een kwart uh, van de totale energiebehoefte wordt opgewekt. Uh, met wind en zon en duurzame bronnen. Dus, dus dat is zeker wel mogelijk. Alleen dan moet er wel, uh, nogmaals. Je moet niet een beleid hebben waarbij je, als je, zonnece Kijk, als je zonnecellen aanschaft... dan schaf je die aan voor twintig jaar. Ja. En dan moet je niet bang zijn dat er over vijf jaar een andere regering re re -re zit... en dat er dan uh, andere maatregelen worden genomen... waardoor je uh, de, je investering niet terug gaat verdienen. Dus, die, dus je zult wel een aantal maatregelen moeten nemen... om te zorgen dat mensen uh, ervan op aankunnen... Dat ze, uh, dat ze de investeringen die ze doen ook terugverdienen. Ja, Michel Muurmans van Current. Dank u wel. We praten zo meteen ook verder over hoe Nederland er nu voor staat... op het gebied van duurzaamheid. Aanstaande vrijdag loopt het filmfestival in Cannes op zijn eind. En met uh, gestolen juwelen, een schietpartij... en wisselende reacties op een van de weinige Nederlandse films... die daar vertoond werd, is het zeker niet saai... in het mooie zuiden van Frankrijk. Degene die voor ons en voor Sienveel.nl het festival in de gaten houdt... is Juri Pruis. Goedemorgen. Goedemorgen. Cannes is ongeveer het belangrijkste filmfestival. Waarom is dit interessant voor Nederland? Uh, nah, het is interessant voor alle landen ter wereld... omdat het uh, naast het feit dat het uh, een, een plek is waar natuurlijk uh, heel veel sterren komen... ook vooral een uh, plek is waar heel veel gehandeld wordt in film. Dus uh, er is een grote marché du film waar uh, heel veel uh, distributeurs staan... ...en producenten die bezig zijn om hun uh, film uh, in, de, in de aanbieding te zetten als het ware... ...en ervoor te zorgen dat het op andere plekken in de wereld ook gezien gaat worden, behalve in hun eigen land. Mm -hmm. Dus Nederland is hier ook aanwezig met een stand, met een landenpaviljoen. En uh, daar worden Nederlandse films gepromoot, die uh, hopelijk in de buitenlandse bioscopen dus ook terecht gaan komen... ...door, ja, door aandacht hier aan te geven, zodat distributeurs het kunnen oppikken. En welke Nederlandse films er zijn bij een kan? Um, we zijn er natuurlijk vooral voor Borgman hier. Dat is de nieuwe film van Alex van Warmerdam. Die in competitie is voor de Gouden Palm. Mm -hmm. uh, daarnaast uh, wordt ook bijvoorbeeld App uh, ge uh, gepromoot hier. Uh, en ook een ja, horrorfilm zoals Frankenstein's Army. Dat uh, is ook een film die, uh, die aandacht krijgt. En ook Haley. Dat is een Mexicaanse film. Maar die is uh, door onder andere Lemming Film. Een uh, Nederlandse filmproducent. Geproduceerd. Ja. En uh, dus ook buitenlandse films waar Nederlands geld in zit. Dat wordt mm -hmm. ook door. Uh, door uh, door Nederland er is, ja. er is veel te doen geweest over, uh, over die Borgman van uh, Alex van Warmerdam. Uh, hoeveel kans ja. maakt hij nou eigenlijk echt dan op die gouden pan? Ja, dat is heel moeilijk schatten. Uh, er uh, is elke dag een, een barometer, als het ware, van uh, recensenten. Die, die zeggen of ze wel of niet denken dat een bepaalde film de gouden pan gaat winnen. Nou, is hij wel getipt door een aantal recensenten als een mogelijke uh, gouden pan winnaar. Maar een aantal recensenten is juist ook helemaal niet geschikt. Omdat de humor erin, die erin zit, nogal. Uh, uh, vervreemdend is voor uh, heel veel mensen. Dus het moet je liggen. Het is een uh, film die je haat of, of uh, die je geweldig vindt. Want wat voor humor uh, zit erin kan... dan? Uh, zwarte humor. <laughs> Hele zwarte. Donkere humor. humor. <laughs> ja, ja. <laughs> en, uh, en dat kan voor sommige mensen net even te ver gaan. En dat, uh, dat ik denk dus dat een aantal juryleden. want het is een, een, jury, een vakjury bestaande. Uh, uit uh, filmmakers uh, en het hoofd daarvan uh, is uh, dit jaar Steven Spielberg. Mm -hmm. uh, die gaan bepalen of de film de gouden pan gaat winnen. En dat is dus eigenlijk ook een kwestie van smaak. Is, het, is het iets wat in de stijl van, uh, van Spielberg past, die, die Borg, uh, Borgman? Niet qua verhaal, totaal niet. Want het is een, uh, een, een ja, magisch realistisch verhaal, zou je kunnen zeggen. Dus helemaal niet iets waar Spielberg in eerste instantie voor zou gaan. Uh, aan de andere kant is het wel een ontzettend goed gemaakte film, technisch gezien. En Spielberg staat daar zelf ook onbekend, Dus... Ja. Daar zit misschien wel een bepaalde link, dus daar zie ik wel mogelijkheden. Als... Maar dat is echt heel moeilijk te zeggen. En als we dan naar het festival kijken in Kan, wat voor sfeer hangt daar nu? Is het glitter en glimmer? Ja, zeker. Ja. De, de, de rode loper, de brede gro grote rode loper, daar uh, zijn elke avond uh, de grote sterren te zien. Maar daaromheen is het dus vooral ook een, een heel erg zakelijk feestje. Met, uh, nou ja, waar veel, uh, veel gehandeld wordt, veel mannen in pakken die uh, bezig zijn om hun film te verkopen. Dus het is Splitter Glamour wat je vooral ziet, wat je aan de buitenkant ziet. Maar als je even wat dieper het festival induikt, is het vooral uh, zaken doen eigenlijk. Zit, omgaan, zit er het uh, verko een film, verkoop aan te komen voor die Nederlandse films? Uh, sorry. sorry, wat zei je? Zit er een, uh, verkoop aan te komen voor die Nederlandse films als app? Um, dat zou best wel kunnen. Dat uh, gebeurt meestal niet op het festival zelf. Er worden meestal de hier uitgezet... en de deals die vinden dan daarna plaats. Dus, maar ik verwacht wel dat bepaalde films... vooral degenen die, uh, ja, die goede recensies krijgen... die ook in competitie draaien of buiten de competitie draaien... dat zijn wel films die opgepikt gaan worden. Dus ik verwacht wel dat daar... Uh, dat er een aantal films in de buitenlandse bioscoop gaan komen. Dat zeker. ziet er weer goed uit voor de Nederlandse filmindustrie. Jury Pruijs vanuit het Filmfestival in Cannes. Dank je wel. En het Filmfestival het duurt dus nog tot zondag 26 mei. Het is enkele seconden voor half zes. U luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Tijd voor... Het Nieuwsminuutje met Annette Schut. Een café in Denenkamp is vanochtend verwoest door een brand. Volgens een woordvoerster is het pand volledig uitgebrand. Het zou gaan om Café Het Wiefke aan de Grote Straat. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Een unieke editie van het eerste boek in de Harry Potter-reeks... heeft bij een veiling 150.000 pond opgebracht. Dat is ruim 175.000 euro. Het gaat om de Engelse versie van Harry Potter en de Steen der Wijze, de Philosopher's Stone... Volgens het Veilinghuis viel de zaal stil... toen verschillende aanwezigen agressief tegen elkaar begonnen op te bieden. De unieke versie van het boek uit 1997... bevat onder meer handgeschreven aantekeningen van de schrijfster J.K. Rowling. Wie dacht dat het klaar was met gedoe rondom liedjes voor het koningspaar, heeft het mis. De, ban de band Asman uit Assen zoekt hulp bij het zoeken naar een geschikt lied te spelen voor het koningspaar. De band mag op 28 mei, tijdens het bezoek van het paar aan Drenthe... optreden, maar ze weten niet wat ze moeten spelen. Op Facebook is nu een oproep geplaatst... waarin de band de fans vraagt om te helpen... bij het zoeken naar een geschikt nummer. En dan nog het weer met Stijn van Antwerpen. We starten deze woensdag bewolkt... maar vanuit het westen volgen opklaringen gedurende de dag. Er kan in de loop van de middag een bui vallen. De temperatuur die schommelt tussen de 9 en 13 graden. Vanavond klaart het op, maar vannacht neemt de kans op regen toe vanuit het westen. Tijdens de opklaringen daalt de temperatuur tot 3 graden. Morgen van tijd tot tijd wat regen, kwik stijgt dan tot 10 graden. Richting het weekend blijft het wisselvallig met vooral op zaterdag veel regen. De temperatuur die gaat richting normalere waarden. Het Nieuwsminuutje. Annette Schut, dankjewel en blijf nog eventjes zitten, want het was jouw allerlaatste... Nieuwsmenuutje vandaag, hè? Dat klopt, ja. Ik ga WNL verlaten. Je gaat WNL verlaten. Hoe was het nou voor jou dat laatste jaren? Toch? Een jaar? Nou ja, een, ruim een jaar. Ja, het was ontzettend leuk. Ik begon alleen als verslaggever. En na een paar maanden ging ik ook hier s'nachts bij jullie het nieuws lezen... En het was hartstikke leuk om mee te maken. Wat ga je doen, Anet? <laughs> Ik ga werken bij Omroep Zeeland. Ik ga verhuizen naar Zeeland. Het is een het... hele andere plek dan Hilversum, hè? dat weet je. Het avontuur tegemoet. Ja. Heel goed, nou, we hebben in ieder geval een vaste correspondent in Zeeland. Weten we dat. Zeker weten. En we wensen jou ook heel veel succes. Ja, maandelijks Dankjewel. bellen met, uh, met het zuiden van het land <laughs> lijkt me heel goed. Zometeen praten we natuurlijk verder met onze, onze studiogast... over duurzaamheid en ook over uh, Tialf. Maar is Jamie? van zijn nieuwe album, The Same Things. In all the sharing times Under some weary skies Forgotten how to try Everything you say sounds like a lie The fog that greet the man As old as time began Is no more clearer now I think we understand even less somehow The bottle dream of the water On the streets It's climbing higher Friends, 'cause they are fleeting. It's just the same thing. state Is it one you create? A boat you built for sea? All you need now is a company. I no longer share my bed with anyone who said. So I enjoyed your show. Now you can tell me where you want to go. I wish the chaos could swirl right out. With my fickle hopes and dreams is just the same your memories and modify it with sticks and dirty leaves so grab a hold of the only one who sees and see it clearly you're never gonna be it's just the same Jamie Killam, The Same Things. Zes minuten over half zes. U luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Volgend jaar start een grote duurzaamheidscampagne... van de overheid, milieubewegingen en de energiesector. In de studio zit Michel Muurmans van Current... een bedrijf dat daar ook aan mee gaat werken aan die grote campagne. Nu waren duurzaamheid en groen de hipste woorden de afgelopen jaren. Maar nu hoor ik de afgelopen maanden die woorden nauwelijks meer. Waar zijn die gebleven? Oh nee, ik hoor ze nog best veel. Hoor je ze nog best veel? Dat ligt, ik, heb ik een beetje... aan de sector. Ja, dat ligt misschien een beetje aan de sector. Is het hippe er niet een beetje af? Nou, dat zou op zich niet slecht zijn als het hippen eraf is. Maar als, het, als je die niet mag horen, dat, dat zou niet goed zijn. Maar uh, ja, het gaat de laatste tijd heel veel over crisis, denk ik. Maar ik denk, uh, ik denk dat, het, dat het wel iets is wat, wat, wat hier is om, om te blijven. En dat het niet meer weggaat. En uh, dat het onderdeel wordt van, uh, van ons dagelijks leven. En dat hoop ik ook. Nu is het ook vaak dat mensen duurzaamheid refereren aan dat kost een hoop geld. Ja, ja, nou ja kijk, het, het, het, ik zeg altijd dan als grapje van het kost duur. Uh, want het is namelijk een beetje van, ja, je, je moet misschien wat meer geld uitgeven nu. Maar daarmee uh, hoef je dat geld ook niet meer in de toekomst uit te geven. Oh. Als je zonnepanelen koopt, dan kost dat nu veel geld. Maar dan hoef je dus twintig jaar lang geen... Wat kost dat voor een gemiddelde, gemiddeld dak? Uh, ja een gemiddeld dak um, ja, nou ja, een, een woning voor 3000, een... voor 3000 euro heb je, heb je behoorlijk veel heb je nou ja, de, de helft van je, uh, van je verbruik van een gemiddeld huishouden ja. heb je dan gedekt aan elektriciteit dat kost 3000 euro ongeveer en dan het gemiddelde gebruik in een jaar In een jaar in ja. een, okay. ja, ja. Ja, dus, dus daarmee werk je net zo werk je de helft van je verbruik in een jaar op dus, in twee jaar kunnen we terugverdienen? Zegt het nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dan ben ik nu weer te makkelijk. Ik, zo, zo, zo, ik zeg, uh, twee jaar terugverdienen, dan zou ik nu een tekenen bij het kruisje. Ja, maar nee, dat lijkt me niet. Nee, je verdient niet in twee jaar terug, maar je kunt ze wel uh, in, uh, in tien jaar terugverdienen. En dan heb je nog tien, vijftien of twintig jaar lang, heb je nog uh, elektriciteit uit die panelen. Zonder dat je iets kost. Hmm. Dus, als je, uh, ja, dus dat terugverdienen, dat, dat, dat zit altijd een beetje ingewikkeld in elkaar. Maar als je, als je er goed naar kijkt, dan, dan kun je wel degelijk, uh, hoeft het je niet niks te kosten in ieder geval. Ja, je kunt dat... Doen. Doen met gelijkblijvende kosten als je bijvoorbeeld dat geld leent. Maar je kunt het ook met spaargeld doen. En bijvoorbeeld een investering in zonnepanelen op je eigen huis... dat levert meer rendement op dan uh, je geld op een uh, spaarrekening zetten. Maar kunnen we het dan ook doorsluizen naar de buurman, die elektriciteit? En daar weer geld aan verdienen zodat we het sneller terugverdienen... Nou, in feite gebeurt dat nu wel, ja. Want je, uh, in principe wat er gebeurt is dat op het moment dat je, dat je meer energie opwekt uh, met zonnepanelen... dan dat je op dat moment verbruikt, dan uh, wordt dat teruggeleverd aan het uh, openbare elektriciteitsnet. En dan uh, zal in eerste instantie je buurman dat, uh, dat gebruiken. Ja, dat klopt. Ja. Als we nou even kijken naar Nederland uh, met duurzaamheid ten opzichte van andere Europese landen. Hoe doen we het dan? Heel slecht. Waar ligt het dan? Wie doet het goed? Nou, Duitsland doet het heel goed. Uh, dat is denk ik wel algemeen bekend inmiddels... dat, dat Duitsland, worden. dat zie je ook als je over de grens rijdt... en dan zie je meteen de windmolen staan... en, ja. en, en op alle daken zonnepanelen liggen. Uh, dat komt doordat er een heel consistent beleid is gevoerd in Duitsland... over heel veel jaren, waarbij je uh, uh, als uh, consument... maar ook als bedrijf weet waar je aan toe bent... op het gebied van energieopwek. Wat Nederland wel heel goed deed, uh, met name in de jaren 90 uh, ook en daarvoor al... en die eigenlijk vanaf de jaren 70 zo zuinig zijn met energie... Maar ook daar is eigenlijk de laatste jaren is daar weinig aandacht aan besteed door de overheid. Hoe kan dat? Juist in de crisis moeten we toch zuinig zijn? Nou, ik denk ook wel dat mensen individueel zuinig zijn. Maar ik denk dat er, dat er veel meer gedaan kan worden aan uh, uh, het helpen van mensen met uh, uh, besparen op energie. En wat daar vaak vergeten wordt, is dat... dat, dat nou ja, je bent er dan niet met een, uh, met een Postbus 50 of bestaat dat nog? Dat Postbus 50 uh, oh, Met een sportje. Eh, nee, nee. Maar daar ben je er niet mee. Volgens mij, waar je voor moet zorgen, is dat je mensen inzicht geeft in hun, in hun verbruik. Zodat ze een idee krijgen van waar geef ik dan uh, al dat geld aan uit en wanneer verbruik ik dan veel energie. Ja. Zodat ze op de juiste keuzes kunnen maken daarin. Nou, over de juiste keuzes gaan we ook zometeen nog verder praten. Michel Muurmans, dankjewel dat je bij ons in de studio zit. En zometeen komen we nog één keer bij jou terug. Normaal is er natuurlijk altijd Friesland, boppen, Maar nu even niet. De provincie Friesland krijgt namelijk de veelbelovende KNSB IJsarena niet. Na alle waarschijnlijkheid gaat hij naar Almere. En dat zit de Friese politiek dwars. Zowel de VVD als de PVV zijn zeer ontevreden over het optreden van Hans Konst, de gedeputeerde van Friesland. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de race om het IJspaleis. Sylvia Hosman is vice-fractievoorzitter van de VVD Friesland. Goedemorgen. Goedemorgen. U moet teleurgesteld zijn. Ja, wij waren natuurlijk uh, uh, zeker teleurgesteld... over de uitkomst van dat rapport dat is uitgelekt. Mm -hmm. en waarin dan een advies gegeven wordt om uh, Almere dat uh, uh, ja, prima te gunnen boven TIAF. Ja, daar waren we zeer over uh, teleurgesteld, moet ja. ik zeggen. En dan, dan kijken we ook naar de rol van de gedeputeerde van Friesland. Meneer Konst, wat heeft hij verkeerd gedaan in uw ogen? Dat kunnen we op dit moment niet zeggen, want uh, wij uh, hebben voor vandaag een interpellatiedebat aangevraagd om precies van hem te horen hoe dit nou is gelopen. Ja. En um, dus om te zeggen dat hij het verkeerd heeft gedaan op dit moment, dat vind ik te vroeg. Wij uh, moeten eerst kijken hoe het is gelopen, wat uh, precies uh, de gang van zaken is geweest, waardoor men tot zo'n advies is gekomen. Want wat Daarbij gaat u aan hem vragen het... vandaag? Dat zegt u. Wat gaat u aan hem vragen vandaag? Nou ja, wij gaan vragen, hoe is, hoe is het zo gelopen? Want er is een, een, een soort ja, toetsingsmodel gehanteerd op basis waarvan dan uh, Thiel er zo slecht uitkomt. En je vraagt je af, van waarom hebben ze eigenlijk niet meegewogen dat uh, Thiel al een hele lange traditie heeft. Uh, dat er een hele duidelijke schaatscultuur is. Uh, wat, wat is de rol eigenlijk geweest van de Friese gedeputeerden in zo'n toetsingsmodel? Te weinig. Uh, hoe... Nou, dat, dat zou kunnen, maar dat willen we eerst even zelf van hem horen. En als je merkt wat de opschudding er landelijk is over deze, ja, dit advies... want het is nog niet overgenomen, gelukkig, door de KNSB... dan, eh, dan merk je dat ook daar men zich helemaal niet herkent eh, in heel Nederland niet... en waarschijnlijk ook internationaal niet. In, nee, hij zegt dat het goed keuze. komt. Heeft u daar vertrouwen in? Wat zegt u? Hij zegt dat het goed komt. Uh, nou, nee, dat zegt hij niet. Ik heb hem hier gisteren horen zeggen dat hij zich ernstig zorgen maakte over wat, uh, dat, uh, de, uh, wat dit advies uiteindelijk gaat uh, betekenen. Nee, hij maakt zich er juist zorgen over. En waar wij het over willen hebben als VVD is vandaag van hoe is het zo gekomen, maar ook... Wat kunnen we er nog aan doen? Want de KWSB heeft advies, in tegenstelling tot wat ze oorspronkelijk van plan waren, heeft het nog niet overgenomen. Zij willen er zelf ook nog een week over nadenken. Nou, dat is in ieder geval wat. Ja. En ik denk dat we vandaag vooral moeten kijken, is de schade nog te beperken? En kunnen we misschien toch uh, met een beweging? En met name denken wij dan aan die tweede baan, die er niet goed in zit. En dat is ook... Uh, dat is ook ja, ons uh, ja, bezwaar tegen de gang van zaken. Wij zitten zelf niet in het college als VVD. We hebben altijd gepleit voor een tweede baan. Nou, met name daar willen we het ook over hebben van wat kunnen we daar nog gaan doen. Ja, nu heeft de commissaris van de koningin John Jorritsma... en de gedeputeerde Hans Konst gezegd van gistermiddag op een persconferentie ja. dat het uh, plan om een tierhof te bouwen sowieso gewoon doorgaat. Heeft het wel zin? Oh, ik denk dat het sowieso zin heeft om, om voor TIAF te gaan. En wij zeggen: ga dan ook voor die tweede baan. En we willen even willen kijken wat, er, maar... uh, ja, wat de rest van de provinciale staten daarover denkt. Want daar lijkt het toch eigenlijk allemaal. Als, als u de KNSB als, als uh, uitbater, zeg maar, laat ik het zo noemen, kwijtraakt. dan is toch heel veel inkomen weg en heeft dat hele TIAF toch niet zoveel zin? Uh, ja, maar zo is dat is dus ook niet helemaal wat er gezegd is. Hè? Dat de KNSB zich helemaal terug gaat trekken. Dus ik denk dat we daar nog, een, uh, dat we daar nog een mogelijkheden wellicht hebben... om, om TIAF te behouden voor de schaatsport. En wij denken mm. dat het ontzettend belangrijk is dat TIAF blijft... wat het nu is, maar dan nog in een nieuwe jas en met nieuwe mogelijkheden. En uh, ja, als we Sven Kramer horen... Dan... Is dat ook weer iemand die die aangeeft ja schaatsen is Tilaf. En we moeten gewoon Tilaf zien te behouden. Dus het Walhalla van het Schaatsen in Almere, dat, dat wordt helemaal niks, volgens u? Nou ja, dus er staat nog niks en er is ook nog geen geld eigenlijk. Dus het is wel een, een mooie, iets moois op de tekentafel. <laughs> maar maar ja, Ga je daar nou uh, op kiezen? Dat is natuurlijk ook de vraag. Dus dat zijn onze vragen naar hoe is deze procedure gelopen... en wat is de rol van Friesland daarin geweest? Maar ja. ook wat kunnen we nog redden in deze gang van zaken? Die vragen stellen u vandaag aan Hans Konst, ja. de gedeputeerde van Friesland. Sylvia nee. Hosman, vice-fractievoorzitter van de VVD Friesland. Dank u wel. Graag gedaan. Henkel, hij moet vandaag een debat in... maar dit is maar de vraag of hij dat zo nuttig vindt. Dus daar praten we zo meteen met hem over. En natuurlijk over duurzaamheid... maar eerst Robin Thick en Bloodlines. Oh... I just wanna get nasty hey! Alert Lines, Robin Thicke en Pharrell. 10 minuten voor vijf, u luistert naar Radio 1. En volgend jaar start een grote duurzaamheidscampagne... namens overheid, milieubewegingen en de energiesector. In de studio zit uh, Michel Muurmans van energiebedrijf Current. Uh, hoe gaat die uh, campagne er volgend jaar een beetje uitzien? Kunnen we dat nog eens schetsen? Ja, dat is koffie te kijken, want dat weten we nog niet. Hè? Want het is, het is nog allemaal uh, uh, het is uitgelekt... Um, maar uh, dat, uh, dat de overheid dat wil gaan doen. Maar it, uh, ik denk dat, uh, dat er, dat er een, uh, niet alleen de overheid... maar dat er ook uh, heel breed in de maatschappij... milieuorganisaties, bedrijfsleven... iedereen aan mee zal doen. En wat ik ook uh, vuur zal hopen is dat dat niet alleen bij de uh, usual suspects blijft, bij, de, uh -huh. bij de, al die organisaties... maar dat ook mensen zelf... en wat je tegenwoordig natuurlijk heel veel ziet... is dat er op, op, op lokaal niveau al heel veel uh, gebeurt op het gebied van energie... energie besparen energie opwekken. En dat die organisaties, dat die uh, initiatieven... Uh, dat die ook daar hele duidelijke duidelijk rollen zullen krijgen. Van, ik denk dat, dat zij aan voorlichting en mensen helpen... Mm -hmm. dat dat veel beter werkt dan dat je dat... Blanco uh, uh, uh, laat. Precies. Of, uh, ja. en, en dat moet dan gaan leiden tot 1 miljoen uh, bedrijven en huishoudens... die energie neutraal zijn... Uh, of in ieder geval duurzame energiebronnen gebruiken in 2020... en zelfs allemaal in 2050. Ja. We zitten nu in een crisis, dus investeren daarin lijkt me nu toch heel lastig. Ja, dat, dat, dat uh, volgens mij niet. Want volgens mij uh, we, we sparen we meer dan dat we. Uh, dat, volgens mij sparen we ontzettend veel weer in dit land. En op het moment dat je investeert in duurzame energie. heb je over het algemeen meer rendement. Dus dat je dat hebt op het moment dat je dat in je spaarrekening doet. En je, je investeert in, je, in, je, in jezelf, zou ik maar zeggen. Dus ik bedoel. Ja. Je, het is voor ah. mij een hele verstandige keuze om daar juist in te investeren. Je maar, moet het wel goed doen. Maar... Over investeren in jezelf gesproken. Tot slot. U weet natuurlijk alles van groene tips voor de mensen thuis. Geeft u er eens een paar? Nou, we hebben een hele koude maand uh, maand gehad bijvoorbeeld. Uh, met het hoogste gasverbruik uh, ooit in die maand. Maar dat heeft te maken met ook met, stel je thermostaat goed in. Punt 1, thermostaat. Nou ja, dat zijn van die kleine dingen. Dat als je dat goed doet, dan ja. kun je daar uh, misschien wel 10 of 15 procent of 20 procent van je gasverbruik mee besparen. En nog een laatste korte tip? Uh, vervang je lampen door ledlampen. Hele goede tip. Michel Muurmans, algemeen directeur van Current, zat dit uur bij ons in de studio. En veel succes met die grote duurzaamheidscampagne volgend jaar. En dank u wel voor uw komst. Over ruim vier uur debatteerde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor de versterking van besturen van pensioenfondsen. Het vorige wetsvoorstel werd al goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Maar staatssecretaris Kleinsma vond het toch nodig om een nieuw wetsvoorstel in te dienen. Henk Krol van de 50PLUS-partij is nu al wakker en blik met ons vooruit op het debat. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom dit nieuwe voorstel van Kleinsma? Ik vind het een goede vraag en ik vind dat zij het antwoord moet geven. Ik kan het eigenlijk niet geven. Want het vorige voorstel was een prima voorstel. Een voorstel waar echt uh, al jaren op gestudeerd is. Uh, wat door D66 en door de VVD was ingediend. Waar echt allerlei waarborgen in zaten voor een goed pensioenbestuur. Wat aangenomen is, zoals u net terecht zei, in de Tweede Kamer... en met nog een veel grotere meerderheid in de Eerste Kamer... Dus ja, waarom je dan met een nieuw wetsvoorstel komt, het is mijn raadzonder. Het is zonde volgens u. Het is zonde, het is zonde, van de, het is zonde van de inspanning. En het vervelende is dat het nieuwe voorstel slechter is dan het voorstel dat al is aangenomen. In het oude voorstel had iedereen echt op een fatsoenlijke manier een vertegenwoordiging in het pensioenbestuur. En nu is bepaald dat pensioengerechtigden, en dat zijn toch de mensen die het meest met pensioenen te maken hebben. Nooit meer dan 25% vertegenwoordiging mogen hebben in zo'n pensioenbestuur. Nou, dat vind ik nogal erg betuttelend. Ja, maar dus eigenlijk zegt u dat het slechter wordt op deze manier? Ik ben ervan overtuigd. En ik niet alleen. Maar als je kijkt naar alle belangengroeperingen die zich met pensioenen bezighouden... Mm -hmm. die zeggen ook allemaal dat dit geen verbetering is van het oorspronkelijke voorstel... zoals het er lag van Kosakaya en Blok. Maar waarom wil Kleins maar deze veranderingen dan, denkt u? Ja, ik denk dat ze bang is dat uh, gepensioneerden een te grote invloed zouden hebben op pensioenfondsen. Ik denk dat ze uh, van de VVD uh, te horen heeft gekregen zorg dat de werkgevers een grotere C krijgen. En ik denk dat ze van de Partij van de Arbeid te horen heeft gekregen zorg dat de vakbonden er uh, veel meer over te vertellen krijgen. Nou ja, je moet er heel eerlijk over zijn. Werkgevers, die hebben... ...pensioenpremie afgedragen en daarmee is het dus ook loon geworden van u en van mij, He, want het is betaald, het is ons uitgestelde loon. En uh, vakbonden, ja het is fantastisch dat die een grote C hebben, maar die vertegenwoordigen lang niet maar... alle mensen in Nederland. Als, als ik u zo hoor, dan uh, heeft ze van de VVD wat gehoord, van de PvdA wat gehoord en dus gaat ze een meerderheid krijgen nu ze het aangepast heeft. Waar gaat u dan toch nog vandaag uh, tegenin? Nou, ik moet toch vaststellen dat het oorspronkelijke voorstel is ingediend door D66 en de VVD. En ik wil natuurlijk wel heel graag van de VVD horen waarom ze nu een eigen voorstel, wat een grote meerderheid heeft gekregen, alsnog gaan afvallen. Maar is het, is het dan niet zo dat er van de VVD toen de tijd nog wat puntjes zijn afgegeven, misschien aan D66 die de VVD nu toch weer terug kan krijgen? Nee, ik denk dat het meer zo is dat in de huidige regeringscoalitie... ...VVD en Partij van de Arbeid voortdurend voor elkaar door de knieën moeten. En laten we heel eerlijk zijn, de meeste mensen die uh, stemden voor de VVD... ...waren niet blij met de Partij van de Arbeid. En de meeste mensen die stemden voor de Partij van de Arbeid... ...zijn niet erg blij met de VVD. Dit is en blijft een vreemde, co uh, een vreemde coalitie. Nou, nu is het wetsvoorstel ontstaan uit een behoefte om het bestuur te versterken, organen te stroomlijnen en het vertrouwen te herstellen. Een quote is dat. U gelooft niet dat dit gaat werken met het nieuwe, nieuwe voorstel? Nou, het wordt in ieder geval een beetje beter. Want tot nu toe hebben gepensioneerden helemaal geen C in pensioenbesturen. Dus het wordt er wel iets beter op. Maar ja, ik ben van mening als je het dan toch goed aanpakt... doe het dan meteen helemaal goed. En zorg dat iedereen een even grote en evenwege, evenwichtige uh, vertegenwoordiging in dat bestuur gaat krijgen. Want hoe moet de pensioen volgens u dan bestuurd worden? Nou, in ieder geval uh, zou het mooiste zijn... Als je een hele simpele indeling zou maken... een derde voor de werkgevers, een derde voor de mensen die pensioenpremie betalen... en een derde voor uh, mensen die van hun pensioen genieten... dan heb je gewoon een keurige verdeling. En daar kun je dan best wat in schommelen. En je kan best zeggen dat nou, als de ene groep uh, oververtegenwoordigd is... omdat het een jong pensioenfonds is of omdat het een oud pensioenfonds is... dan kun je er een beetje in meegaan. Maar om nou vast te stellen bij wet... dat een van die groeperingen nooit meer dan een kwartier vertegenwoordigers mag hebben ja dat vind ik geen goed voorstel w wat zijn de verhalen uit de achterban die hierover tot u komen nou ja die zijn natuurlijk heel erg uh, boos want die hebben er heel lang voor gestreken dat ouderen eindelijk uh, kunt u mij nee, zo'n persoonlijk nou een... voorbeeld geven Nee, als je uh, bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam kijkt, als dus je ziet hoe daar met sommige pensioenfondsen is omgesprongen en hoe mensen gewoon zien dat hun geld op een verkeerde manier terechtkomt, ja dan heb je zoiets, uh, we willen heel graag zelf nee praten over wat uh, uh, er in de kas zit en waar je je hele leven lang gewoon geld voor hebt afgedragen. Waarom wordt dat niet gedaan, denkt u? Ja, wat ik wel al zei, we hebben te maken op dit moment met een hele vreemde coalitie. Een coalitie van twee partijen die elkaars natuurlijke vijand zijn. En als je twee natuurlijke vijanden bij elkaar zet, ja, dan is het af en toe uh, lastig zaken doen. Denkt u ook dat ze successen uitwisselen en dat ze dus hier mogelijk gaan verliezen, de ene partij? Ja, dat kan niet anders. Ik bedoel, het kan nooit zijn dat mensen hier echt gelukkig mee zijn. En nogmaals, we zouden het eigenlijk gewoon niet moeten doen. We zouden eigenlijk moeten zeggen... er is een wetsvoorstel wat inmiddels is aangenomen. Ik vind het ook een belediging van het parlement... op het moment dat wij er zelf nog niet in zaten. Dus ik kan dat rustig zeggen. Eh, iets is aangenomen, zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer. Als je het dan toch weer opnieuw gaat behandelen... en je komt met een ander voorstel... dan beledig je in mijn ogen de oude Kamer samen... Over een paar uur begint het debat. Als we u nog even een minuutje mogen geven. Wat gaat u vandaag zeggen in de Kamer? Ik ga zeggen dat dit debat helemaal niet nodig is. En ik ga zeggen dat als uh, men dan toch de nieuwe voorstellen wil indienen... dan moeten we ze zo aanpassen dat de verdeling veel evenwichtiger is... en dat het nieuwe voorstel meer gaat lijken op het oorspronkelijke voorstel... zoals het destijds is ingediend door de 66 en de VVD. Henkel Voorman van 50PLUS, dank u wel. Graag gedaan. Het is één minuut voor zes. We zijn alweer in de laatste menus van dit programma, Teun. En we hebben natuurlijk het hele uur gehad over duurzaamheid. Maar ik heb helemaal niet aan jou gevraagd nee. of je wel een beetje duurzaam nee, bent. Nee, nee. Ik uh, schaam me bijna dan... Uh... Na zo'n gesprek. Maar nou ja, een beetje. Ik heb spaarlampen. En ik uh, doe een beetje zuinig met mijn verwarming. En, uh, en dat soort dingen. Nou, dat ik kreeg, ik kreeg terug van de, van de baas. Van de huurcommissie dinges. Dus dat was op zich uh, goed. Wat goed. Heb jij ook je. zo weinig verbruikt? Nou, ik, ik ben nee, iets minder groen, denk <coughs> ik. Ai, ai, ai. Het zit er al <gacht> alweer op voor ons. Uh, zo is het dan weer wel. Ja, vanavond om half zeven is WNL er weer wel. Op Radio 1 met een nieuwe avondspits. En wij zijn natuurlijk volgende week weer de laatste van uh, collega Inge Loe. meteen hier met NOS Radio 1 vernamen. Met Lara Rensen en Marcel Ooster. Wat ons betreft een hele wakkere dag. Nu al wakker. WNL Nieuws in de Nacht.